4 uur. Moutschreurs met het NWS en een aantal hulporganisaties zijn bezig met de voorbereidingen voor de bouw van 14.000 noodgebouwen. om uit Myanmar gevluchte Rohingya in op te vangen. Dat meldt de Bengaalse krant The Daily Star. In elk gebouw kunnen zes gezinnen worden ondergebracht. De gebouwen zouden binnen 10 dagen opgeleverd moeten worden. Meer dan 400.000 Rohingya zijn uit hun thuisland Myanmar ontvlucht.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 Agenten namen later haar rijbewijs in. Volgens Omroep Brabant wordt nu bekeken of het nog verantwoord is dat de vrouw nog de weg op mag. De oudste mens van de wereld is overleden. Het is een vrouw van 117 uit Jamaica die werd geboren in 1900. Haar 97-jarige zoon overleed dit voorjaar. Hij was toen de oudste mens van wie nog een ouder in leven was. Hij zei ooit dat zijn moeder zo oud werd omdat ze geen kip- en varkensvlees had. Ze was wel dol op vis, schapenvlees, mango's en sinaasappels. Het weer, de buien nemen de komende uren af. Vannacht en morgen vroeg plaatselijk mist. Daarna soms som, ook een bui. Het wordt dan 15 tot 17 graden. En dit was het. Ook... ZFM, verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Deze single van onze zei de buur Milo, werd het 6 over 4. De Zandvoort, welkom terug bij Sanfoord op zaterdag hoor. De holding It's the Moon. Ja, en de summer will be over soon. Nou, volgens uh, voor mij uh, gelukkig voorlopig uh, niets dan. Hey? Hey, hey, Eind september, begin oktober, even een verlenging van de zomer. Want dan ga ik lekker op vakantie. Ik ben zo hey, blij. Hey, hey, hey, ja, ik hey, ben zo hey, blij hey. voor je. Dat je eindelijk, dat ik eindelijk mag gelukkig. ik. Ja, ja. Ja. Je hebt het ook verdiend hoor, Rob. Dank je, hoor, je wel, obert Dank je wel. Wat gaan we nu uh, drie allemaal doen? Buiten inderdaad <laughs> uh, het trieste nieuws dat Max het Oud. net niet gehaald heeft. Maar wel keurige tweede ja, plek. Triest, ja. triest, ik weet het niet hoor. Maar in ieder geval... Uh,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 Uh, ja, vanmorgen tijdens uh, Goedemorgen Zandvoort viel het woord bingo. Ja, en toen dacht ik uh, van nou, ja, is wel leuk om daar ja. een gedicht over te nemen. Nee, well, jij had hem uitgekozen. Nee, oké. Okay, ja, we ja, ja, ja, ja. straks om vijf uur al even dat, okay. Het gedicht van de week, de pakkende titel, bingo. Goed, uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dat gaat weer leuk worden, vooral zo rond kwart voor vijf.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 En dat was Kowets uh, en we close our eyes. Ja, ondertussen zitten we weer uh, van de Formule 1. Zijn we geschakeld naar het uh, golfkader? Maar open, Albert Jan. Ja, dag 3 is inmiddels in uh, volle gang. En die zal uh, vanavond ook wellicht niet door iedereen helemaal uh, afgemaakt kunnen worden. Dat heeft alles te maken met de slechte weersomstandigheden op dag 1 en op dag 2. Dus het, het schuift allemaal wat op. Wellicht dat de laatste flights uh, die nog de baan in moeten vandaag voor dag 3 morgenochtend hun uh, ronde gaan afmaken.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 Dus er is nog genoeg te beleven tijdens het KLM Open. Wat dit jaar wederom verspeeld, gaat worden, of verspeeld wordt op de Dutch in Spijk. Oké, okay, dankjewel. En er dadelijk weer Formule 1-nieuws. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de kwalificatie is verlopen in Singapore. Meneer Snees van Fans Joyce, hier is Riptides. Ik was scared of and was scared of pretty and starting conversations.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 Street, so far away from my father's daughter she just wants a life for a baby i all alone no one will come she's got to save him daily struggle she tells him Ooh, love no one's ever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 Way that you're making me feel I can do, I can do it. Een van de grote hits van Whitney Houston uit de jaren 80 hoor je. Dat was I'm Your Baby Tonight. Vanmiddag heel veel sport bij op Zaterdag. We hebben de Formule 1 natuurlijk. Het maar open. En we gaan het nu hebben over tennis. En als ik het goed heb, Albert-Jan, de Davis Cup. Ja, en dat geeft alles te maken om de winnaar van dit weekend... een plek, veroverd een plek in de wereldgroep.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 VZ en Timo de Bakker tegen Lucas Roosal. Dus het is nog niet gebeurd. De tussenstand, Davis Cup, nederland Tsjechië 1 tegen 2. Met morgen nog de twee beslissende singles voor een plek in de wereldteamklasse. Dankjewel Albert-Jan. En uh, van het sporten gaan we zo dadelijk naar het dier van de week. Maar eerst heb je nog een uh, lekkere plaat voor ons te goed bij CTVM Zalvoort. Hier is de jam nog een keer een heerlijk gauw. een town called Mellis.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 Follow, follow the sun. In which way the wind blows. When this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intention. was a new day for everyone Direction of love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 Ja, de, de Spike. Spike. Ja, ja, die omroepen ja. zijn Spike. Ja goed, uh, het KLM open op, op, verspeeld op de Dutch donderdag begonnen. En, vandaar, en momenteel volop in uh, ronde drie. Ik, uh, keek vanmorgen, ik, ik, eerder in het programma zei ik nog dat Maarten Lafebe... Want die, uh, was gisteren stond hij op min drie. En de cut lag op min één. Dus hij maakte goede kansen om de cut te halen. Maar ik heb de lijst nog even bekeken... Helaas voor Maarten Lafebvre, die nu momenteel uitkomt voor de champion... Voor de, voor de, in de tweede klasse, om het zo maar eens te zeggen. Vroeger ook een toerspeler. Uh, die heeft de kut ook niet gehaald, want hij eindigde na, drie, na twee ronden op plus één. Gaan we verder zoeken naar de Nederlanders. Dan komen we momenteel tegen op hun gedeelde 54ste plaats. Maar M. Albert, Albertus op min één, en die zit op hol 17... En op een 58e plaats Daan Huizing, level par op hole 15. Dus de Nederlanders zullen geen rol van betekenis gaan spelen in het eindklassement. Wie dat wel gaat doen uh, is uh, Amrabat, om het zo maar eens te zeggen. Die staat op, momenteel op min 13 en die speelt momenteel op hole 10. Uh, dus die, uh, die voor nummer 2, dat is uh, de Zweed Lennegren op min 11. Die speelt ook in dezelfde flight. En ook in dezelfde flight uh, de, de Fransman J. Stalter...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 the back to the front, I'm digging, I'm digging, you know, sorry, but I'm going digging. From Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie to Attack on Maryland with me, Nina to Ella, Ella to Bessie, Bessie See to and camera let with me I'm digging I'm digging it out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 Ja, dan heb ik toch meer geluk, hè albert ja, ja, ja, ja, ja. En diezelfde vent ben jij, <laughs> Ja, hè? Hè? ja dat, dat ben ik, ja. Met de bingo-kaarten. Ja, dat gaat lekker zo uit, dat spelletje. Je hoort het uh, gedicht van de dag. Bingo. Het blijft gewoon een uh, leuk verhaal van André van Duin.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 Kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al veertig van die te kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik met Ja, hij doet het eh, ik echt zo goed. Hij zingen wel helemaal naar het gedicht van de dag. Bingo. Het met je bingo. Ja, en ik ben die vent. Eh. Als, als je, als je mijn bek maar niet gaat verbouwen, heb ik dan. Krijg ik dat weer, hè? Gewoon. Hé, hey, laten we naar uh, Turkije toe gaan. Met een Englishman in New York van Chris Kemp.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 Nee, daar zat ik in Turkije. en Toen was dit een uh, groot hit, Albert Jones. Vandaar de Turkije plaats. Ik ben benieuwd met welke hier dan. Ja, ja, ja, je weet het maar nooit. Hè? Chris <lacht> Kepler, <lacht> en een Englishman in wow. New York. Ja, nog even je ja, aandacht voor het volgende half vier. Uh, vertelde je het al in de evenementenagenda. 100 ja. dagen voor kerst, hè? Ja, het gaat die tijd al snel. Ja, ja, en vanavond dus een uh, feest bij Beach Club 10. Eens even kijken. Zoek je de warmte bij elkaar. Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie je dan voor en voor een rode kerstfeest. Ja, alvast voor alle mensen die vanavond op het strand van kerst gaan genieten.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 Non-stop? Ja, of maar ja, nou, waarschijnlijk is Fred een beetje aan de late tijd. Uh, ja, dan, later kan, komt. dan beginnen we met non-stop en dan neemt hij het vanzelf wel over. Zo is het. En wij zijn er uh, volgende week weer. Ja, want we gaan, we, we gaan naar uh, Singapore. Ja, joh. Ja. Even vliegen. Kijk, het... hey, daar komt Fred hey. aan. Hey. Hey, wij maken het altijd zo spannend. Hij, hij is er weer. Hij, hij maakt is er hij het altijd zo spannend. Zodat ik na vijf uur, Fred, hij... Hey. Bedankt voor het luisteren. Samen doei. doei. Doei. <laughs> Bingo. Bingo. Bingo.